6 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Demonstraties in Egypte na voetbalrellen. Huur scheefwoners extra omhoog. En FARC pleegt aanslag in Colombia. In Cairo is een protest tegen het optreden van de politie... gisteravond uitgelopen op rellen. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken zouden demonstranten slaag zijn geraakt... waarbij gewonden zijn gevallen. Gisteravond kwamen in het voetbalstadion van Port Said... zeker 74 mensen om het leven. De demonstranten vermoeden een complot. Ze vinden het verdacht dat politieagenten zich zo terughoudend hebben opgesteld. Vanmiddag hield het Egyptische parlement aan het begin... van een spoedzitting van één minuut stilte... De parlementsvoorzitter zei daarna dat de rellen het werk waren van de duivel en dat de revolutie in gevaar is. De hoogste militaire leider, Tantawi, brak telefonisch in bij een tv-station om te waarschuwen dat de daders zullen worden gestraft. De hele Egyptische voetbalbond is ontbonden en er zijn zo'n 50 mensen opgepakt voor verhoor. De gouverneur van Port Said is opgestapt. Minister Rosenthal is niet van plan de Duitse ambassadeur op het matje te roepen over een brochure in Duitsland, zoals PVV-leider Wilders had gevraagd. Maar er is wel contact over opgenomen met de Duitse justitie. In de publicatie, die door het Duitse ministerie van Justitie is betaald... staan waarschuwingen voor de gevaren van rechtspopulistische opvattingen. Als voorbeelden van een rechtspopulistische groep wordt die Freiheit genoemd. Een aan de PVV verwante politieke partij. Wilders is kwaad over de publicatie. Rosenthal vindt dat twee verwijzingen naar Wilders de indruk kunnen wekken... dat de PVV-leider buiten de rechtsstaat functioneert. Die interpretatie is onjuist en ongepast. en Ik neem daar afstand van, zegt Rosenthal. De prijs van een huurhuis mag op 1 juli maximaal 2,3 omhoog. Dat heeft minister Spies bekendgemaakt. En mensen met een inkomen boven de 43.000 euro... kunnen voor het eerst te maken krijgen met een extra stijging van 5 procent. Deze groep moet dus per saldo 7,3 meer gaan betalen. De extra verhoging die was aangekondigd in het regeerakkoord... is bedoeld om scheefwonen tegen te gaan. De twee zoekacties naar vermisten in het noorden van het land zijn gestopt... omdat het te donker is om verder te gaan. In de Noordoostpolder is de hele dag gezocht naar de tienjarige Michael. De jongen heeft een verstandelijke beperking... en verliet gistermiddag het huis van zijn grootouders en is sindsdien spoorloos. Ook de zoektocht naar de vermiste agent in Groningen heeft tot nu toe niets opgeleverd. Er werd gezocht bij het Schildmeer en in de bossen van het Friese Beetzelswaag. De Groningse agent is dinsdagochtend voor het laatst gezien. De Nationale Recherche heeft vier mannen aangehouden... op verdenking van bankieren, zoals dat wordt genoemd. De vier hielden zich bezig met het witwassen... en verdelen van geld uit drugshandel. Bij hun arrestatie werd 320.000 euro in contant geld in beslag genomen. De mannen maken vermoedelijk deel uit van een internationaal netwerk. Twee van de verdachten zijn een vader en zoon uit Nederland. Zij vervoerde in een auto drugsgeld vanuit Frankrijk en Duitsland naar Nederland. De twee andere verdachten zijn Indiërs die in Amsterdam ervoor zorgden dat het geld werd opgeslagen en verdeeld. In november was er in deze zaak ook al een verdachte aangehouden. Hij was geldwisselaar. Bij zijn arrestatie vond de recherche bijna een half miljoen euro in een sporttas. In de Colombiaanse stad Tumaco zijn zeven mensen omgekomen bij een aanslag op een politiebureau. Minstens 70 mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten zit de guerrillabeweging beweging FARC erachter. Vlak voor het politiebureau ontplofte een bom die op een geparkeerde motor was gemonteerd. De minister van Defensie van Colombia heeft 300 extra militairen naar Tumaco gestuurd om te helpen de daders te vinden. In de havenstad woedt een gewelddadige strijd tussen drugsbendes en de FARC over controle van de drugsroutes. Minister Kamp vindt dat Nederland op het gebied van de AOW op een omslagpunt staat. De Kamer praat vandaag opnieuw over het plan om de AOW-leeftijd in stappen te verhogen. Een meerderheid is voor verhoging in 2020 naar 66 jaar en vijf jaar later naar 67. In elk geval de PVV en de SP zijn tegen. Kamp benadrukte dat de beroepsbevolking in 2020 krimpt terwijl de levensverwachting steeds verder stijgt. Sinds de invoering van de AOW in de jaren 50 is de leeftijd nooit verhoogd. Mensen krijgen dus steeds langer AOW zonder dat ze daar ook langer premie voor betalen, zei de minister. In het debat haalde fel uit naar de SP die tegen de verhoging is. Volgens hem negeert die partij rapporten over de oplopende kosten door de vergrijzing. Het weer vanavond en vannacht koelt het sterk af. In Limburg kan de temperatuur dalen tot onder de min 10 graden. Morgen overdag toenemen de bewolking en vanuit het noorden sneeuw. Aan zee kan het een beetje dooien, maar verder blijft het vriezen. In het weekend blijft het koud winterweer... met s'nachts matige tot strenge vorst en ook overdag temperaturen onder nul. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 20 files. Ze zijn nu geleidelijk aan, aan het oplossen. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag gaat het nog erg traag. Er staat bij Hoogmaden nog 6 kilometer fieden. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn is een ongeluk gebeurd. Tussen Purberend en de afrit A van Hoorn staat 7 kilometer fieden. De rechte rijstrook is dicht. Er is dus nog één rijstrook over. Op de A7 in het noorden moet het nu weer wat beter gaan, van Groningen naar Heerenveen. Daar was een aanrijding iets voorbij Leek. De rijstroken zijn weer vrij. Er staat nog wel file vanaf Groningen-West, 4 kilometer. En de file op de A50 is behoorlijk aan de maat, van Arnhem naar Os. Er staat tussen Renkum en de Waalbrug bij Ewijk, 7 kilometer. Ik wou dat het vroeger zo had gekund. Studeren zonder al die overbodige ballast. Puur gericht op de praktijk, waar je de volgende dag al iets mee kunt. Kijk, dan zet je stappen. NCOE, de grootste opleider van werk op Nederland, weet dus geen ander de theorie aan de praktijk te koppelen. Hoe hoog leg jij de lat? Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie.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 Vergissen kan niet meer en faalkosten behoren tot het verleden. Bouwend Nederland werkt sneller, duurzamer en efficiënter met Bouw Overtuig u zelf Bouwconnect. Overtuig jezelf op bouwconnect.nl. Bouw mee. Bouwconnect is een gezamenlijk product van KPN en de twee snoeken. Het NOS Radio 1 -journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Zeven minuten over zes, goedenavond. De Egyptische voetbalcompetitie is stilgelegd. De keeper van de club uit Cairo wil nooit meer voetballen. En het land is in diepe rouw. En er zijn protesten vandaag in Cairo. Na die voetbalrelle gisteren in Port Said. Waarbij 74 doden vielen. De politie zou oogluikend hebben toegestaan... dat supporters van de thuisclub spelers en aanhangers van al Ahly uit Cairo aanvielen. Correspondent Sander van Hooren vanuit het centrum van Cairo. Weg met de lege leiding. Dat is een van de meest gehoorde leuzen hier vandaag. Voor een van de stadions van de al Ahly. Dat is uh, in uh, het centrum van Cairo, vlakbij het Tahrirplein. Als je even loopt, dan uh, ben je daar. En dat is ook wat ze van plan zijn vandaag te doen. Met rode vlaggen van de club al Ahly En met Egyptische vlaggen, natuurlijk. De man wordt uh, op de schouders gehesen voor de poort. Die dicht is trouwens en hij verwelkomt de rebellen. En dat zijn uh, de mensen die hebben uh, meegevochten uh, vorig jaar met de revolutie op het Tahrirplein. En ja, dat is toch wat je van iedereen hoort hier. Uh, dat dat de reden is dat dit gebeurd is. Uh, het regime, uh, wat er nu nog zit, de legerleiding, en elementen van het oude regime van Mubarak, rijke zakenmannen, die hadden nog een appeltje te schillen met de rebellen, met de harde kern van de supporters van Al-Achlië. Daarom zou dit gebeurd zijn. En dat is ook wat Mohammed net tegen me zei. Veldmaarschalk Tantawi, de baas van het Egyptische leger... die dus nu de macht heeft in Egypte, die wilde ons een lesje leren. We hebben hem te veel beledigd en nu zullen jullie mijn toren proeven. Mohammed was er gisteravond bij... Ik zag mensen met messen en met dolken die ons afslachten. Ze liepen over ons heen alsof we vijanden waren. Zodra het fluitsignaal klonk dat de wedstrijd was afgelopen, Rennen supporters van de tegenpartij het veld op en ze pakten drie van onze spelers. Er kwam iemand naar mij toe met een grote dolk en ik heb hem nog af kunnen weren met mijn hand, maar daardoor is nu mijn pols verbrijzeld en heb ik een grote wond achter op mijn hoofd. Ik zag de politie. De politie stond erbij en keek naar, net alsof het toeschouwers waren. Ze deden helemaal niets. We proberen nu met, ja inmiddels zijn het een paar duizend mensen naar het Tagierplein te lopen met de achter het parlement. En op een of andere manier staat het nu stil. In elk geval. Mensen schieten hier aan de lopende band aan en vertellen zonder uitzondering hetzelfde verhaal. Altras Amoud is Kijk om je heen, dit zijn de ultras, de gevreesde ultras, de voetbalsupporters en ja, het leger is gewoon bang voor ze. Zij stonden op de barricades vorig jaar tijdens de revolutie en dat is de reden dat er genoeg mensen zijn binnen het leger en binnen het oude regime van Mubarak die nog een appeltje met ons te schillen hebben. Ja, echt van alle kanten wordt hij bijgevallen. Dit is heel duidelijk de boodschap van de mensen hier. Het leger, dat moet weg, dat moet terug de barakken in. En ze zijn op dit moment op weg naar het parlement... om dat duidelijk te maken aan de parlementariërs... die daarin over hetzelfde onderwerp vergaderen. De Europese Commissie kwam Nederland vandaag even waarschuwen. Want Nederland moet volgend jaar... Echt extra bezuinigen. De Eurocommissaris Olly Reen was op bezoek bij premier Rutte en bij minister De Jager van Financiën. En de boodschap was: het Nederlands begrotingstekort mag volgend jaar niet meer dan 3% zijn, wat er ook gebeurt. Een verslag van Peter Blok. Eurocommissaris Olly Reen van Begrotingszaken is vandaag in Nederland. Bij premier Rutte en bij minister De Jager van Financiën. We have had a very good discussion. Uh, Olly Rehn, de Budget Commissioner en I. Thank you, thank you Jan Kees. And uh, indeed, we had a... Very substantive friendly discussion with minister De Jeger. Rijn had een duidelijke boodschap. Ook Nederland moet volgend jaar zijn begrotingstekort binnen de perken houden. Dus het tekort mag niet groter zijn dan 3%. It is essentieel that the fiscal targets are met. The Netherlands has a very strong tradition of sustainability of public finances. I trust that this strong tradition will be continued. Extra miljarden bezuinigingen zijn dan onvermijdelijk. En als Nederland andere landen de maat neemt, moeten ze zich ook zelf aan de afspraken houden, vindt Het It's important that we respect the Stability Pact, and I trust that the Netherlands, which has been one of the strong advocates of reinforcing of economic governance, indeed will practice what it preaches. Minister Jan Kees de Jager wil zich aan die Europese afspraken houden. Het is heel duidelijk. De Europese Commissie zegt inderdaad: je moet je houden aan de afspraken die zijn ge gemaakt heeft Nederland ook altijd, ook in Europa natuurlijk, uitgedragen. Dus een heel begrijpelijk standpunt en ik ben er ook zelf voorstander van. Maar dat betekent in eigen land forse extra bezuinigen. De jager heeft goede hoop dat zijn partij, het CDA... er met de VVD en gedoogpartner PVV wel uitkomt. Ik heb alle vertrouwen in de onderhandelingen van het voorjaar. Natuurlijk, dat moet je ook hebben. En uh, het is belangrijk ook om te zien dat die verkiezingen... pas over een paar jaar zijn, de landelijke verkiezingen. En dat geeft ook tijd voor Nederland om richting de financiële markten... dat vertrouwen wat we hebben, om dat ook te houden... om te laten zien dat we de noodzakelijke maatregelen ook nemen. Een val van het kabinet moet kosten wat kost voorkomen worden. Uh, financiële markten houden houden er nooit van dat een kabinet valt. Die willen graag een kabinet hebben wat gewoon maatregelen neemt... wat hervormt, wat bezuinigt, wat de boel goed op orde houdt, brengt en houdt. En die houden inderdaad niet van lange termijn onzekerheid. En gelukkig is er volgens mij ook geen enkele sprake van... dat er binnenkort landelijke verkiezingen zijn in Nederland. Die zijn pas over een aantal jaren. Stellig. Minister De Jager van Financiën. De problemen bij woningcorporatie Vestia in Rotterdam zijn nog niet voorbij. Dat melden we een uurtje geleden al. Er komt een diepgaand onderzoek. En tot die tijd zijn de vijf andere woningcorporaties... die eerder hadden aangeboden om geld bij te dragen... niet van plan om geld op tafel te leggen. De Tweede Kamer wil opheldering van minister Spies van Binnenlandse Zaken. Dat wil ook verslaggever Hans Andringa. Mevrouw Spies, Vestia. Hoe ver bent u met de oplossing? Ik heb kennis genomen van de situatie bij Vestia. Ik laat me daar ook heel precies over informeren. Maar omdat uh, daar heel veel uh, dingen spelen, ga ik daar nu helemaal niets over zeggen. Ligt het zo gevoelig allemaal? Het feit eh, dat het mijn volle aandacht heeft... en dat ik juist vanwege het belang van Vestia en de huurders van Vestia... Eh, daarover geen uitspraken doe, eh, lijkt mij voldoende eh, daarop te zeggen. Ja. Uh, vijf corporaties hebben aangegeven dat ze eventueel wel zouden willen bijspringen. Is het al nodig dat zij daadwerkelijk geld gaan geven? Ook op die vraag krijgt u vandaag van mij geen antwoord. Maar morgen wel. Ik weet niet of dat u morgen een antwoord krijgt. U krijgt vandaag van mij het antwoord dat ik juist in het belang van Vestia, van de huurders van Vestia... geen enkele uh, uitspraak doe over uh, wat daar uh, aan de hand is. Toen de berichten over Vestia naar buiten kwamen, uh, reageerden veel uh, partijen hier in de Tweede Kamer. Dit is nou typisch een voorbeeld dat er te weinig goede controle is geweest. Is dat een conclusie die je al kunt onderschrijven? Ook die conclusie gaat iets te kort door de bocht. Ik heb vandaag met de Kamer gesproken over een aantal situaties... bij heel veel verschillende woningbouwcorporaties. En we hebben op basis daarvan de conclusie getrokken... dat we nu een aantal instrumenten hebben in het kader van toezicht. Dat we straks een nieuwe woningwet hebben... waar aanvullend nog een aantal instrumenten zitten... die dat toezicht nog beter moeten maken. Of dat dat voldoende is, is een vraag die ik nu ook heb. Die vraag wil ik ook beantwoorden. Maar die kan ik op dit moment nog niet beantwoorden. Daarin laat ik mij ook graag adviseren... door een aantal ongetwijfeld hele deskundige mensen. Dan blijft natuurlijk nog de vraag, die derivaten... Hoe je risico's kan afdekken. Vindt u het wenselijk dat woningcoöperaties met dergelijke financiële middelen hun risico's gaan afdekken? Of is het risico te groot? Nou, derivaten is een heel veelgebruikt financieel instrument... wat in tijden, wat, wat heel veel corporaties ook geholpen heeft... om in de afgelopen jaren tegen een iets lagere rente geld op de markt te lenen... waardoor ze meer konden investeren in sociale huurwoningen. Daar was iedereen toen hartstikke blij mee. Maar nu niet. En we zien nu dat bij wellicht een aantal corporaties... het aandeel van de derivaten in de totale financiële uh, situatie groot is geworden en misschien wel te groot is geworden. Dus ik denk dat we als we praten over maatregelen die getroffen moeten worden... ik niet zo ver zou willen gaan dat ik op dit moment zeg... die derivaten die horen er niet meer in thuis... en dat mag van zolang als levensdagen niet meer. Maar ik vind wel dat corporaties zich in de eerste plaats... zelf de vraag moeten stellen of dat de financiële situatie zo stabiel is... Eh, dat je eh, een, een voldoende afdekking van de risico's... die derivaten in tijden van lage rente met zich mee kunnen brengen... ook gerealiseerd en geborgd hebt. Straks het Mondriaan archief kom naar Nederland. Bij de AWB zit Weinland met de laatste stand van zaken op de Nederlandse weg. Ja, de files zijn nu vrij snel aan het oplossen. Een paar uitzonderingen nog wel. Bij Arnhem is het nog erg druk op de A50. En er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag zojuist. Er staat bij het Nieuw-Vennep drie kilometer file achter. Twee rijstroken zijn dicht. Beter nieuws is er van de A7, Zaanstad richting Hoorn. Er staat tussen Purmeret Noord en de afrit A van Hoorn. Zes kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Ja, er gaat niks boven schaatsen op echt natuurijs. Daar... Daarom stelt Staatsbosbeheer gebieden die normaal gesproken verboden gebied zijn voor mensen... de komende dagen toch open. Zolang er ijs is natuurlijk. Prachtig, die bossen bij de lage vuurse. Uh, boswachter Stefanie Jegerings van Staatsbosbeheer en ik... trekken ons nu even terug in de vogelkijkhut. Kijken uit over het vennetje. Bekend als het Pluismeer. Weinig vogels, veel schaters. Ja, dat klopt inderdaad. De watervogels ja, die hebben een ander plekje opgezocht... waar nog wel open water is, kennelijk. Dus die hebben hier ook geen last van. En inderdaad, volop schaatsers vanaf ja. vandaag te zien. Verdragen natuur en schaatsers elkaar een beetje? Nou ja, dit gebied, het Pluismeer... is normaal gesproken afgesloten voor ja. het publiek. Omdat er inderdaad om de dieren niet te, en de kwetsbare natuur niet te verstoren. Maar nu in de winter, nu, nou ja... Staatbosbeer wil sowieso ook vanwege haar maatschappelijke betrokkenheid ook de mensen tegemoet komen. Want het komt bijna nooit voor dat je hier kan nee. schaatsen. Dat, er, ja, dat het genoeg vriest om hier te kunnen schaatsen. En de, daarbij is het zo dat nou ja, de watervogels die hier normaal gesproken zitten, die hebben die nu ook top, een echt. ander plekje ja. opgezocht. En zoogdieren zoals het reet bijvoorbeeld, ja, die, die zijn flexibel genoeg om... Dus, zo'n korte piekdrukte, even een ander plekje op te zoeken. Ja, ja, en met die piekdrukte valt het ook nog wel een beetje mee. Hoeveel mensen zouden er nu zijn? Iets van uh, 20, 30 hooguit. Ja, precies. Nou ja, ik verwacht dat, dat in het weekend dat het hier wel heel erg druk ja? gaat worden. Hé, hey, dan lopen nog koeien zelfs. Ja, precies. Het is, uh, daar lopen grazers, charolais koeien. Die houden hier het heideterrein hier om. om het fen, houden ze ook. Oh? En die, ja, die lopen hier ondertussen gewoon rustig door, alsof er niks aan de hand is. Nee, inderdaad. Ze zien er zeer relaxed uit. Ja, ja. Nou ja, normaal gesproken ja, loopt de wandelroute ook door het terrein waar ze grazen. Dus er zijn best ah, al wel ja. wat mensen gewend. Ja, maar ik. geen mensen op schaatsen? Nee, nou ja, misschien dat ze het al voorgaande jaren eens vaker hebben gezien. Maar ja. uh, ze lijken niet echt onder de indruk. Nee. Ik mag hier zo uh, het ijs op. Ja hoor, uh, we hebben een overstapje gemaakt. Als hij daar richting de fietsen loopt, dan kunt hij makkelijk uh, het hek oversteken. steken. Om het ijs te komen. Dank u wel. Alsjeblieft. Ach, dat gaat allemaal in goed overleg. Ja, zeker. Ja. Deze plek is uh, door Staatsbosbeheer officieel aangewezen als een van de locaties waar je in de vrije natuur mag schaatsen. In uh, Noord-Brabant hebben uw collega's zes vennetjes aangewezen. En in 2009 was er ze zelfs in een van de bekendste gebieden van de Oostvaardersplassen... het Nationaal Kampioenschap Marathon schaatsen. Dus blijkbaar is het ook niet zo'n punt. Nee, inderdaad. Met een beetje goede wil is natuur en, en dit soort recreatie best te combineren. Een verslag van Roel Ook op onze website vinden we een overzicht van al die winterverhalen. Wat merkt u van de kou? Laat het ons weten op nos.nl. Ja. Ja. Zo is dan nu uw huwelijk hier bevestigd voor God en zijn gemeente en de ganse stad. En verzoek ik u te knielen om de zegen over het huwelijk te ontvangen. En zo klonk dat tien jaar geleden, Prins Willem-Alexander en Maxima Zorgieta traden in het huwelijk. Verslaggever Theo Verbrugge was er toen bij. Theo, waar zat jij? Ik zat in een heel klein vierkant hokje met Tunjan Tabak voor de radio, voor het Radio 1-journaal, om daar verslag van te doen naast de grote kerk. En je keek op een schermpje mee. Ik keek, het was een vreselijke saaie dag, eerlijk gezegd. Ja, maar, voor me. Wat maakt het zo ja, saai? Nou ja, het was allemaal uh, van tevoren bedacht, hoe het eruit ging zien. Alles was beveiligd, je kon nergens bijkomen. Ik zat daar maar in dat hokje die, die hele dag en uh, that's it. Nee, ik, ik, geen, heb... geen ontroering bij jou? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Nee, is, is dat niet altijd zo bij iets van het Koninklijk Huis? Nee, nee want als we even teruggaan naar uh, Maxima en Willem-Alexander... waar ik warme, bijzondere herinneringen aan heb... en jij was er zelf ook bij... was op uh, Paleis Noordeinde toen Maxima voorgesteld werd... aan het Nederlandse volk. Ja. Nou, dat, dat was nog eens een moment. Want wij een spannende wisten, bijeenkomst. Ja, we wisten niets van haar. Ze kwam uit Argentinië, ze had een foute vader. Wij moesten onder verzamelen in de katacomben van Paleis Noordeinde. Mochten toen naar boven naar een zaal... En daar kwamen ze in één keer binnen. En ja, dat was heel bijzonder hoe ze eruit zag. Prachtig natuurlijk. Hoe ze Nederlands sprak ontwapenen natuurlijk. <laughs> Wij dachten allemaal, nou gaan we eens dus even een paar flinke kritische vragen over die foute ja, vragen stellen. Ja, want, want dat is wat ik me kan herinneren. Het was bijna een vijandige sfeer van de journalisten en de eerste vragen waren ook heel kritisch en toen in ieder geval bij mezelf had ik op een gegeven moment zoiets, wat zitten we hier te doen? Dit zijn eigenlijk hele lieve, verliefde mensen in ieder geval. Die hebben zelfs, iets leuks ja, te vertellen. Ik kreeg zelfs een hekel aan een paar collega's en ik hou nou op met die kritische vragen, want wat is hier nog eigenlijk op tegen? En dat was ook met die beroemde uitspraak een beetje dom die eigenlijk uh, de geschiedenis uh, is ingegaan. Dus... zeg. En um, nu hebben wij uh, luisteraars en kijkers van de NOS gevraagd... hun herinneringen uh, te vertellen over 2 februari 2002. Daar heb jij naar gekeken. Wat, wat kwam er zo al binnen? Nou, Vonden andere mensen dat ook ze saaier nee, zijn? nee, vrees het niet. Al oh, vrees het niet. Ik, ik gun het ze natuurlijk. Het is natuurlijk een hele feestelijk dag, zeker voor mensen die daar... Bij waren met name op de Dam. Pien en uh, Marieke Bak, twee nichtjes, die waren op de Dam... en kwamen meteen na de kus in beeld. Ik kan me dat volgens mij ook nog wel, uh, wel herinneren. Die hebben heel veel reacties natuurlijk gehad van uh, familie en vrienden. Die worden nog steeds herkend op dus, straat. Ja, nou ja, in ieder geval in, zeker in die periode daarna. Hans Kruiswijk vertelt over een boer die via een paardenblad vernam... dat een van de paarden die de Gouden Koets trok... de door hem gefokte 17-jarige Jordan was... En volgens die van Kruiswijk is hij met de boeren het paard gaan opzoeken. Nou, nou, vol jaar. trots natuurlijk. Ja. Ja. Dochters die geboren zijn op dat tijdstip. Bevallingen op het moment van het huwelijk. Ja, ik ook hoop dat die leuk. mensen niet hebben gekeken. Of misschien juist wel. Dat kan natuurlijk ook. Soms schijnt dat makkelijker te gaan. 2-2-2, dus dat is ook een mooie geboortedatum natuurlijk. En die zijn vandaag jarig. Dus als ze luisteren, van harte gefeliciteerd. Theo Verbrugge, dank je wel. Een archief van Piet Mondriaan komt naar Nederland. Ik zeg een archief, niet het archief. Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie heeft het gekocht. Dat onderwerp vervalt. Want ik krijg de persoon niet aan de lijn. Dat kan ook uh, gebeuren. Dat gaan we zo doen. Misschien lukt dat nog. Dan gaan we naar de eigenaar en medewerkers van de voormalige koffieshop Checkpoint in Terneuzen. Heel iets anders. De eigenaar en de medewerkers gaan vrij uit. Het Openbaar Ministerie heeft niet het recht ze te vervolgen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. U hoort persraadsheer pers, Dick van den Broek. Er is hier sprake van een, een situatie die zich jarenlang heeft voorgedaan. En uh, dan mag het openbaar ministerie wel gaan vervolgen. Maar moet dat niet plom verloren doen? En dat is in dit geval wel gebeurd. Uh, er is bijvoorbeeld uh, niet gekeken of er ook andere wegen open stonden... om een einde te maken uh, aan deze koffieshop. Uh, de burgemeester wilde de koffieshop wel sluiten. Maar had daarvoor een procesverbaal nodig van de officier van justitie. En de officier van justitie heeft dat procesverbaal niet willen geven. Uh, verder is het ook zo dat uh, de gemeente zelf jarenlang heeft meegewerkt uh, aan deze situatie. Uh, er zijn zelfs door de uh, gemeente borden neergezet ter wegwijzering naar de koffieshops. En ja, als er zo lang uh, met de gemeente door Checkpoint gesproken is over, uh, over de verkoop van drugs en je wilt daar een einde aan maken... Uh, dan moet je dat niet op deze manier plotseling doen door te gaan vervolgen. Het Openbaar Ministerie kan nog in hier tegen gaan, bij de Hoge Raad. En gelukkig, Lucela, we kunnen het toch nog even hebben over Piet Mondriaan. Het onderwerp gaat door, want we spreken met Anita Hopmans, hoofdconservator moderne en hedendaagse kunst. Goedenavond. Goedenavond. We gaan met u hebben over het archief van Piet Mondriaan. Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Heeft dat archief gekocht van een Amerikaanse stichting. En dat is mijn vraag natuurlijk, wat zit er in dat archief? Uh, heel Documenten, maar vooral betreft het, uh, de briefwisseling tussen Piet Mondriaan en Harry Holtzman, een kunst... Amerikaans kunstenaar met wie hij bevriend was. En dat zijn de brieven uh, geschreven in de jaren 1935-1944 waarin Mondriaan uh, ja, uh, vertelde over zijn ervaringen in Parijs en in Londen... en zijn overwegingen om wel of niet naar de Verenigde Staten te vertrekken. Oké, okay, want hij vertrok eerst naar Parijs, toen naar Londen vlak voor de oorlog... en Arie die zei, kom maar naar New York, ik uh, geef je onderdak. En dat leidde tot een briefwisseling die ook nieuws opleverde... over de manier waarop Mondriaan schilderde. Ja, zeker. Uh, het geeft uh, allerlei nou ja, gegevens over waar hij op dat moment mee bezig was, hè, met welke schilderijen. Maar ook uh, met welke kunstenaars hij contact heeft, waar hij graag wilde exposeren. Uh, ja, wat er gebeurde in Londen vlak voordat hij naar uh, New York vertrok... En ook zijn, uh, nou ja, zijn overwegingen, wat, wat, wat hij zocht, zeg maar, wat voor soort uh, artistieke omgeving hij zocht. En dat is dan uh, zeg maar de ontwikkeling die hij uh, vervolgt in New York. En waarin hij eigenlijk uh, via die contacten daar tot weer een volgende stap in zijn oeuvre komt. Al die brieven kunnen we gaan lezen, de experts gaan het doen. Wat heeft dat archief gekost? Dat kan ik u helaas niet vertellen. Oh, waarom niet? Nou, omdat we voor zoiets uh, allerlei uh, contacten leggen. Mensen benaderen, fondsen benaderen. En uh, vooralsnog is deze informatie vertrouwelijk. Wanneer mogen we het archief inzien? Uh, we zetten er alles voor in om de uh, tweede helft van 2012 deze documenten openbaar te maken. De brieven tussen Piet Mondrian, Mondrian in Amerika met kunstenaar Harry Holtzman nu te zien. Hartelijk ja. dank, Anita Hopmans. Goed, graag gedaan. Dag. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1 Journaal van 2 februari. Tim en ik wensen u een goede avond, goed weekend ook. Voor ons is het al weekend, veel schaatsplezier en anders uh, sterkte met de kou. Wij gaan naar Joost Eertmans, avondspits na half zeven, Joost, goedenavond. Goedenavond Lucel. nog geen weekend hier, uh, moet ik je zeggen. Uh, Lucella, wie, wie zei dat voetbal is oorlog? Weet jij dat nog? Uh, Michels. Juist. Heel goed. Rius Miechels, ja, twee twee gedacht, van Dat had ik ook niet verwacht. Nee, dat zeg ik heel eerlijk. Ik kwam eerst aan Tim stellen, of maar Joost. <laughs> uh, oh, Kom op. Moord ik, nee, ik jou nou voor over jou? vrouwen gisteren. Nee, ja, zeker. Nee, ja. vrouwen. Maxima en vrouwen. Maar, daar op heb je, die staat op onze, jullie hebben samen een puntenpaal hier bij, uh, in de studio. En daar staat een plusje nu weer bij Lucella. Dus dat, is, uh, dat gaat de goede kant op. Hey, maar wat, uh, wat is het punt met dat voetbal? Het is, het is oorlog zijn Michels. Het is in ieder geval kinderhandel. Daar zijn we vandaag achter gekomen. Want. Kinderen worden met bussen opgehaald in, in verre streken op de step in Afrika. En dan wordt het een commercieel feestje in Europa. Want het is een schande, kun je zeggen. Ze worden door middel van spelersmakelaars naar Europa getransporteerd. Daar wordt grof geld mee verdiend. Het is gewoon pure handel. En hoe valt dat te stoppen, kan je je afvragen. Nou, de Europese Commissie neemt serieuze stappen, ingrijpende stappen zelfs. Want onder de 16, dat is besloten, mogen kids niet meer professioneel voetballen in Europa. Zul je zeggen, ja, daar ben ik het mee eens. Maar je kunt ook zeggen de Johan Cruijffjes, de Maradonaatjes en de Pele's... die komen dan ook niet meer op jonge leeftijd in Europa spelen. Dus het heeft misschien wel heel veel gevolgen voor het voetbal. Toch vind ik dat de handel in voetballertjes de sport kapot maakt. Nou, dat is de stelling van u. Uh, u kunt bellen 0800 1121. De handel in voetballertjes maakt de voetbalsport compleet kapot. Doe mee in het, uh, aan het debat. Kan vanaf nu de lijnen staan open. We gaan te keer in avondspits zo meteen direct na het half zeven journaal tot zo.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 Bespaar flink op uw energierekening met Vereniging Eigenhuis. Schrijf uiterlijk 12 februari in op collectieveenergie.nl. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Roosentaal is niet van plan de Duitse ambassadeur op het matje te roepen zoals PVV-leider Wilders had gevraagd. Maar er is wel contact gelegd met de Duitse justitie. In een brochure die door het Duitse ministerie van Justitie is betaald staan waarschuwingen voor de gevaren van het rechtspopulisme en daarbij wordt verwezen naar Wilders. De twee zoekacties naar vermiste mensen in het noorden van het land zijn gestopt omdat het nu te donker is. In de Noordoostpolder is de hele dag gezocht naar de tienjarige Michael. En er werd gezocht naar een vermiste politieman bij het Schildmeer in Groningen en in de bossen van het Friese Beetsterswaag. Minister Spies gaat bekijken of er iets kan veranderen in het huurbeleid van de Europese Commissie. Nu mogen corporaties alleen sociale huurwoningen bouwen voor mensen die maximaal 33.000 euro verdienen. In de praktijk kunnen veel mensen die net wat meer verdienen geen goedkope huurwoning krijgen, maar ook geen huis in de vrije sector. En de Nationale Recherche heeft vier mannen aangehouden. op verdenking van ondergronds bankieren. Zoals dat wordt genoemd. Die vier hielden zich bezig met witwassen. en verdelen van geld uit de drugshandel. Bij hun arrestatie is 320.000 euro in contanten in beslag genomen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Het zal niemand ontgaan dat het koud is. Vanmiddag maximumtemperaturen tussen de min 2 en min 6. Inmiddels is het alweer min 4 tot min 8. En vannacht zakt het kwik verder. Naar min 8 in de kustprovincies en min 12 langs de oostgrens. Het is een grote van de nacht helder. Maar aan het eind van de nacht raakt het in het noorden langzaamaan wat bewolkt. Het hoort bij een storing. En die storing trekt morgen over Nederland. In de loop van de ochtend in het noorden sneeuwval. In de middag ook in het midden en zuiden. Dan wordt het in het noorden al snel weer droog en begint het op te klaren. Temperatuur loopt in de middag in het westen van het land op tot rond of. Misschien net iets boven nul. In het oosten blijft het licht en misschien wel matig vriezen. En als die storing een keer voorbij is, gaat het kwik ook weer rap omlaag. Want in de nacht na zaterdag hebben we gewoon alweer strenge vorst. En de dagen die volgen blijft dat zo in de nacht. Strenge vorst en overdag temperaturen tussen min 2 en min 5 graden. ANW en verkeersinformatie. De files van de avondspits zijn snel aan het oplossen. Er toch een paar uitzonderingen, want op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Schiphol en Nieuw-Vennep staat 7 kilometer file. Twee van de vijf rijstroken zijn dicht. Problemen zijn er in het Westland nu, op de A20 naar de Hoek van Holland, voor de afrit Westerlee 3 kilometer. Het loopt daardoor ook vast op de N213 vanuit Monster. Tussen Honslersdijk en De Lier staat 3 kilometer. De oorzaak is daar een ongeluk. Op de A27 vanuit Almere loopt het nog vast tussen het knooppunt Eemnes en Hilversum. Over 6 kilometer. Dat kwam door een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Handel in voetballertjes maakt de sport kapot. Goedenavond, dit is de avondspits van WNL. Tot 7 uur kunt u meedoen met de discussie voetbal, Europese sport of nachtmerrie. Verstand op 1. Bel WNL 0800 1121. Het Europees parlement wil ingrijpende maatregelen treffen... om de koehandel in voetbalspelers aan bannen te leggen. En dat zijn nogal vaak spelertjes. Voetballertjes van een jaar of 14, 15. En voor hen is het al heel gewoon dat zij door de spelersmakelaars... langs de Europese Profileague worden getrokken. Onder de belofte van gouden bergen worden ze naar ons continent gelokt. En je kunt het die jongetjes natuurlijk niet kwalijk nemen. Er komt een meneer die tegen je zegt dat hij je rijk kan maken. Met iets wat je nog leuk vindt ook. We kennen allemaal de Romario's en de Ronaldinho's. Maar hoeveel redden het toch niet? En dan zitten ze hier ver van huis... Want waar gaan ze heen? Waar kunnen ze heen? Niemand weet het. En daarom heeft het Europees parlement vanmiddag de eerste stap gezet... om clandestine handelaren geen houvast meer te geven. Want handelen in jongetjes van acht is kinderhandel. En dat geeft de voetbalsport een zeer slechte naam. En daarom zeg ik vandaag, handel in voetballetjes maakt de sport kapot. Bel WNO, 0800 1121. Ja, 081121 kunt u, kunt u bellen. De lijnen staan open. En 11, uh, sorry, hashtag Eerdmans, hashtag WNL. Dat zijn de Twitter-adressen. De hashtags die u kunt gebruiken om binnen te komen bij Avondspits. Want dan lees ik ook uw tweets voor hier live in de studio. Leonard Faber, die twittert. Uh, andersom: het voetbal maakte de jonge spelers kapot. Doordat topclubs hen inlijven en ze met 16 jaar tonnen betalen. Verwend, zet hij erbij met een hashtag. Leonard, eens, eens. Straks horen we Henk Spaan en zijn commentaar op uh, mijn mening: handel in voetballetjes maakt de sport kapot. U kunt gaan bellen 081121 En dat doet meneer Andrea uit Rotterdam. Ja, een hele goede avond ten eerste. Dank u zeer. Ja, ten eerste wil ik zeggen dat het frappant is... de dag na dat de 74 doden zijn uh, gevallen... die ja. te maken hebben met voetbal. Dat dus de handel in Kleinkindertje de boosdoender... in de voetballerij zal zijn. Maar dat is terzijde. Mijn mening als voetballiefhebber ja. is dat ik uh, nog nooit gezien heb... Uh, ...enige uh, schade die aan uh, toegericht is aan, aan de kinderen. Uh, ik heb het gevoel dat iedereen uh, de beste bedoelingen mee heeft... ...van club tot makelaars, tot uh, de kinderen zelf en tot de ouders van de kinderen. Dus uh, de bedoelingen zie ik alleen maar goed en positief... Ja. En uh, voor misschien één keer dat het fout is gegaan... dan zijn er 99 andere keer dat het uh, alles uh, goed en correct is. U vindt het is. eigenlijk geen probleem, meneer Andrea? Ik krijg zometeen cda uh, parlementariër aan de lijn... Die, die duidelijk gaat maken, ook met voorbeelden... hoe erg de situatie is. Maar ik, dus blijft u vooral luisteren, want ik, ik kende de situatie ook niet... voordat ik er kennis nam, uh, van nam vandaag. Maar we gaan, denk ik, ernstige voorbeelden horen. In ieder geval, uh, u, ben, u bent het er niet mee eens. Dank, dank u zeer voor het bellen, meneer Andrea. Handel in voetballetjes maakt de sport kapot. 0800 1121 of hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Dan doet u mee aan de discussie in Avondspits. Goedenavond Esther de Lange. Uh, u bent Europarlementariër Goedenavond. Goedenavond. Euro voor het CDA. En welkom bij Avondspits. Ja, misschien, wel. misschien kun je zeggen, wat is er vanmiddag uh, precies besloten? Waarop wij als... Uh... Parlementen doelen nu, we willen graag wetgeving die uh, eens en vooral één systeem in Europa invoert uh, voor alle spelersmakelaars. Dus één gedragscode, sancties ook als ze zich daar niet aan houden. Zodat we nu eigenlijk uh, ja, wegkomen van die weerwaar aan regels ja. waarbij uh, degene die echt kwaad willen gewoon de zwakste schakel opzoeken ja, op het moment. Want Esther, zijn die, zijn die spelersmakelaars, zijn dat de boemannen uh, in feite? Nou, het, het systeem is zo ingericht hè, dat je als spelersmakelaar... als je alleen maar voor het grote geld en de snelle transfer gaat... dat je dan echt schade kan doen. Er zijn er velen die het netjes doen en die het goed doen. Maar er zijn te veel rotte appels. En ik denk dat die rotte appels een uh, mooie sport als voetbal ja. uh, geen plezier doen. Nee, dat is altijd dat. met een mand. Als er een paar rotte appels zitten, dan gaat de rest uh, feitelijk ook uh, mee. Nou, zeg maar die ja. Andrea zojuist, die eerste beller. Yo, het valt ontzettend mee. Misschien honderd keer. Daarvan gaat er één keer wat fout. Hoe erg is het dan eigenlijk precies? Ja, ik vrees dat meneer Andrea ook gewoon alleen de succesverhalen ziet. Want die zie je voorbij komen, dat zijn de jongens die succesvol zijn, hè, die opgeleid worden, ja. die een mooie transfer maken en die zijn binnen. Maar er zijn schattingen die zeggen 9 op 10, andere zelfs 29 op 30 van de jongens die, ha die halen het niet. En in de ernstigste gevallen betekent dat gewoon, bijvoorbeeld van een club uit België, uh, er worden 20 uh, jonge Ivorianen naar één club gehaald in België, uh, jong. Uh, eigenlijk nog voor de leeftijd dat ze een transfer mogen maken. Ja, en twee daarvan worden voor veel geld verhandeld. Ja. Uh, maar de rest haalt het niet. En die staan daar dan, en in het ernstigste geval... zelfs zonder verblijfsvergunning. Ja, de, dat moet je natuurlijk niet dat hebben. Dat is gewoon de mensenhandel. Club trouwens, ja. De club ging er trouwens ook bijna aan kapot. Hè? Die waren bijna failliet. Ah. Want eigenlijk verdween het geld in de zakken van... Uh, uh, yeah, die, uh, dat heerschap uh, dat al die twintig jongens had binnengehaald. Dus uh, ja, daar moet je echt denk ik wel, uh, wel iets aan doen. Hey Esther, is dat ook de reden dat die die grote clubs dit zelf willen, want je zou denken ze snijden echt gigantisch in de schieten in eigen voet, maar ze nee, gaan er, er zelf ook daar onder gebeurd. Ja, ze ja. zitten daar gigantisch mee in hun uh, in hun maag. Dus uh, uh, een, een European Club Association. Je moet je voorstellen dat zijn echt alle hele grote voetbalclubs uh, van Europa die die kloppen bij ons aan en die zeggen van kijk, natuurlijk wij willen de beste spelers, maar wij weten nu niet doordat Elk land andere wetgeving heeft, of soms helemaal mm. geen wetgeving... met wie wij in zee gaan als wij met zo'n spelersmakelaar praten. Dus alsjeblieft, dit is een grensoverschrijdend probleem. Laat Europa dit nou oppakken. Ja. En jullie pakken die spelersmakelaars aan, die moeten diplomas halen onder dat willen de 16. We vragen, ja. He, mag er geen kind meer, meer Europa in in feite, op, op het voetbalfront. Wat wil u nog meer? Is er nog, nog iets waarvan wat je, wat je zegt... Nou dat, dat is een topmaatregel uh, top waar we dit mee indammen, deze kinderhandel? Nou, wat je dus ook moet doen is denk ik uh, een, een register maken... Waar, waarin je heel duidelijk ziet van welke spelersmakelaars ook, ook uh, welke spelers vertegenwoordigen. Want soms is die spelersmakelaar alleen maar bezig met zijn eigen belang. Uh, ja. hè? En is hij zo met zijn poppetjes aan het schuiven... dat die jongens uh, uh, daar eigenlijk zelf helemaal niks aan hebben. Nee. En de clubs, zo blijkt uit mijn voorbeeld, ook niet. Dus het gaat ons om een register. Het gaat ons om een gedragscode, uniforme wetgeving in heel Europa... en sancties voor diegenen uh, die niet aan de regels voldoen. Ja. doen. Dus Goed. ik hoop dat... Europese Commissie snel met een voorstel komt. Wij, wij schreeuwen daar met uh, bijna 600 parlementariërs vandaag keihard om. Dus nou, dat moet een behoorlijk uh, kabaal zijn. Uh, <laughs> he, met z'n 600. Esther, hartstikke goed. Uh, dank je wel voor hier uh, voor de bijdrage. De uh, parlementariër van de CDA hoort u. Esther de Lange. L blijf luisteren ook Esther, want er komt een hoop binnen aan reacties. Ik vind het goed werk, mensen, van, de Europese, uh, van het Europese parlement. Uh, de handel in voetballetjes, die moet stoppen. En die maakt het voetbal kapot. Dat is mijn mening. En daar moet u het eventjes mee doen. U kunt op reageren 0800 1121 uh, uh, Johan Edo, Edo. uit Paardrecht. Goedenavond. Avond, Goedenavond. In de eerste plaats denk ik dat u dus meer zijn tijd moet krijgen. Nou, Omdat bedankt. er veel reacties komen. Maar goed, dat is natuurlijk een probleem... ...die uh, de NOS moet oplossen of uw werkgever. In de tweede plaats ben ik uh, volledig... ...dus 100% eens met uh, het hele de kinderhandel. En de mensen dus die die kinderen hiertoe lokken... ...en die kinderen... ...niet, niet iedereen, niet iedereen he, uh, wordt uh, met succes dus beloond. En degene dus die niet met succes worden beloond... Degenen die, die de mensen hebben, die jongens hebben behaald, moeten een schadevergoeding betalen aan, aan, aan, aan die, die jochies. Aan die families, Die zijn ja. mislukt. Ja. ja, Zo niet moeten ze straflechter worden vervolgd. Zo. Want je haalt mensen uit een ander land, het is, het is een vorm van uh, moderne slavernij. Kinderlokkers zijn het, die maken. Ja, ja, het is een moderne vorm van slavernij. Ja, ja. Je dat haalt dat is... de kinderen van een van ander land, met goede beloftes. En ik Precies, ben blij dat valse, Europees... valse beloftes in feite. Ja, ja. en ja, goed, als ik, uh, uh, niet, niet iedereen kan voetballer worden. En je weet van tevoren, je, als je een test doet, wie, wie aanleg heeft. En de, de, de mislukkingen, zogenaamde, moeten dus de, de, de lokkers schade voor de betalen aan die, die mislukte kinderen. Oké. Okay. Helder Johan, bedankt voor jouw mening hier bij Avondspits. En uh, graag weer tot de volgende keer. Uh, he, meneer H. Van der Kleij belt in vanuit Den Haag. Ja, ik ben het gedeeltelijk met de eens. Maar het is wel zo, zou ik u vertellen, die uh, voetbalbakelaars, die de jongetjes uh, halen voor naar een buitenlandse club te gaan, maar die, die beloven die oude lui ook heel wat. Ja, er, zit, er staat een hoop op het spel. Snap u, want toen Drenthe van Feyenoord naar Royal Madrid ging, ging zijn hele familie mee. Snap u? Dat doen die voetbalmakelaars. Ja, dat klopt. Nee, dat klopt. Dat, dat horen wij ook aan geluiden. Dat mensen dus inderdaad... Het, het, het probleem is dat ze hun vader... krijgt een mooie baan aangeboden als gras. Ja, oh vader, als vader hier zonder werk is... laten we dat maar zo zeggen. En eh, vader kent dat mee. Eh, en het hele huisgezin... die krijgen daar dan een baan aangeboden. Ja. Hm. Oké, okay, meneer Van der Kleij. Bedankt voor het inbellen. 081121 De handel in voetballetjes maakt de sport kapot. Ik heb wat tweets voor te lezen. Edward zegt, jonge voetballertjes leren door die handel totaal niet de waarde van geld in te schatten en hiermee om te gaan. Tim Heuzingveld twittert, zolang het voetbal vol sport nummer 1 blijft, zullen misstanden met minderjarige voetballers nooit aangepakt worden. Die zijn cynisch. Hosta Ziboldiana zegt, voetballende kids zijn leuk. Pa voetbalpapa's en voetbalmakelaars zijn vreselijk met hun geschreeuw langs de lijn en met hun gewoeker. Meester Joop die, die twittert, de clubs bieden ouders baan aan. Kind komt mee, niets aan te doen. Klopt inderdaad. Eh, zo stel ik het mogelijk voor Olaf de Vries uh, zegt Klaandestine handel in voetballers is natuurlijk niet goed. Maar het is ook een kans voor hen op een beter leven. En Thean Benders uh, die zegt klopt helemaal. Waar gaat het nog om? Geef de kids hun spel terug. Die steunt het. Uh, kijken of mensen er ook mee oneens zijn. Want dat uh, blijft altijd interessant. Uh, ik denk dat dat meneer Ralf Margadan Marga is uit Goedenavond. Marga Dant, ja. Ja, ja goedenavond. Nou, ik, ik, uh, ik ben het uiteraard ook niet eens dat er dat kinderarbeid mm. uh, verricht wordt. Dat is, dacht ik, met de wet van Van Houten en in 1800, uh, zo is dat al uh, uit de wereld gehaald. Ja, dat kinderarbeid. Dacht erbij, tenminste. Maar het, het, wat, er mij, wat er mij om gaat, ik denk dat het een uitvloeisel is van de invoering van betaald, betaald voetbal. En daarmee is de sport opgehouden. De, de, de, als, je, als je ziet wat er sinds 1954 aan, aan, aan rotstreken en, en, en allerlei nou, zaken die normaal gesproken, als je die in het dagelijks leven uithaalt, dan word je, kan je strafrechtelijk voor vervolgd worden. Dat is allemaal gemeengoed geworden op het voetbalveld. Die kinderen worden daar ook mee behept. Het is eigenlijk, het, ik vind doodzonde, de sport is eigenlijk opgehouden in 1954 met de invoering van betaald voetbal. Dat heeft alle alle ellende gebracht. Maar mijn... Dat draaien wij niet meer terug, denkt u? Want dat doet... nee, dat, nee, dat draaien we. Het is ook door na het amatuurvoetbal weg, weggegleden, als het ware. Ik, bedoel, ik heb vroeger in Den Haag gespeeld bij HBS... en daar werd bij ons altijd nog uh, beetje bestraft op overtredingen... of op ons sportief gedrag. Ik denk dat dat helemaal niet meer aan de orde nee. is. Nee. Ja, dat is cynisch, maar u zegt dat is niet, niet meer, meer te, te voorkomen Oké, okay, Oké, maar ga dan. Zeer bedankt voor het inbellen. Aan de lijn nu Henk Spaan. Hij is zelfs bekend uh, een groot voetbalkamer... Kenner. En aan de lijn nu. Henk, uh, goedenavond. Hallo. Hallo. Ja, ben je het eens? Als, als wij zeggen, handel in voetballertjes, maakt, maakt het voetbal gewoon kapot? Nou, het, het ligt wel iets uh, breder dan alleen maar de handel in voetballertjes. Ik denk dat het begint met uh, de makelaars zelf. Ja. Die worden zo ongelooflijk overbetaald voor in wezen kleine handelingen... dat zij heel erg graag, wanneer een voetballer uh, één of twee jaar bij een club speelt... die speler opnieuw willen doorverkopen, want dan vangen ze zelf weer een miljoen. Ja. Dus, dus uh, dat, dat, dat is eigenlijk, uh, denk ik wel... De makelaars zijn een soort uh, blijvend kwaad. En dat probeer ze nu aan te pakken hè? met allerlei maatregelen. Ik geloof, uh, ze mogen een hun radio alleen maar opstrijken als, als het contract wordt uitgediend. En, ja, en... maar dat is, dat is bijvoorbeeld een hele goede maatregel. Ja. Kijk naar een voetballer als Slatan die uh, bij elke club uh, één, maximaal twee jaar voetbalt... en dan voor een megabedrag wordt doorverkocht naar een volgende club. En die Raiola, die strijkt... Bij elke handeling strijkt hij gewoon weer uh, zijn percentage, te weten miljoenen, op. Kijk aan, dat is, dus, dat is gewoon een smerig spel in feite. en egoïstisch ja, ja, spel. Smerig, het ja. <laughs> ja, ik wil het niet smerig noemen. Het kan. En uh, de UEFA en de FIFA moeten ervoor zorgen dat dat niet meer mogelijk is. En vind je dat het zover gaat, dat, het, dat het zegt nou meneer maar Gadant uh, net: van het is gewoon de schuld van de betaald voetbal sinds 1954. Doen we in deze, in deze, deze, deze stoelendans mee en, en het is niet meer uit te roeien. Nee, het is best uit te roeien. Er zijn best ma maatregelen mogelijk. Uh, maar die moeten van hoger rand. Uh, en eigenlijk zou het beste zijn wanneer het Europees Parlement de maatregelen neemt in samenwerking met de UEFA. Samen optrekken. En de club ja. zelf? De club zelf, die lijken hier wel in mee te gaan, toch? De grote clubs, die worden net het verhaal. Nou ja, van... nou, die clubs die, uh, hebben allemaal boter op hun hoofd. Want uh, ik, ik heb eens een keer een jongetje van twaalf uh, jaar. Uh, Boga heette die. Die speelde bij Chelsea in uh, in een, in een jeugdhal van twaalf jaar. Die hadden ze een jaar eerder toen hij elf was uit Zuid-Frankrijk weggekocht. Dat is gewoon pure slavenhandel. Kijk, dat is hey, en wat doet de FIFA? Heb, heb je daar zicht op? De Wereldvoetbalorganisatie. Ja, ze zijn heel erg conservatief. Uh, ja, Platini heeft in elk geval, uh, Platini wordt genoemd als opvolger van Blatter. Platini heeft in elk geval herhaaldelijk laten weten dat hij uh, de handel in, in jonge spelers wil aanpakken. Kijk, dus daar, daar zit wel... Maar goed, dat wordt met de mond beleden. En dan zeg je, dat moet allemaal nog maar gebeuren. Ja, ja, het moet gebeuren, ja. En uh, vooralsnog is het niet zo. Nee, nou is het anderzijde dat je zegt... van, joh, de Johan Kruijfjes en de kleine Maradonaatjes, die wil je ook uh, op tijd ontdekken, in die zin. Is het dan ook niet wel wat voor te zeggen... dat je op jonge leeftijd die kinderen naar, uh, naar, het, naar Europa haalt? Nee, je moet zien hun eigen, uh, in hun eigen omgeving... moeten kinderen gewoon uh, opgroeien... Dat is, het is, uh, nou ja, onmenselijk is een groot woord, maar uh, nee. het is het beste voor kinderen als ze gewoon in hun eigen omgeving groot worden. Nee. En als ze dan een jaar of 18 zijn, laat ze dan lekker uh, eventueel, hoewel ik dat ook nog veel te vroeg vind. Want Zoals die jongen van Ajax die nu verkocht is, door Jola weer. Boei, hele goede speler. Die is uh, gisteren op zijn 18e aan Juventus verkocht. Nou ja, dat is wat mij betreft, ik denk een heel groot risico op einde voetbalcarrière. Ja. Henk Spaan, uh, bekend voetbaldeskundige. En, en, en van heel veel andere dingen bekend. Maar goed dat we jouw geluid mochten horen. Zeer bedankt voor jouw bijdrage aan Avondspits. En, en tot de volgende keer, wellicht op dit onderwerp in ieder geval verstandig om jou te bellen. Michel De Leijster is, uh, is het er wel mee eens. Waarom of niet? Waarom niet uit het buitenland en wel in Nederland? Nederlandse jochies van 19 en 11 mogen dus ook niet naar profclubs in Nederland. Wat een onzin. Duidelijk, een oneens. Mark Horsten die zegt satellietclubs in land van herkomst. Dat is veel beter en ook constructiever. Goed, uh, inderdaad, een, een idee. Uh, die werd al eerder geopperd hier ter plaatse. Theo Benders uh, die zegt doe het als SC Heerenveen door scouting en spel. Kinderen werven, opleiden voor het voetbal. Dat is de nette manier inderdaad. En Letterbiker040 die zegt het gaat over een voetballer. En ineens hoor ik niet meer roepen over gelukszoekers die hier naartoe komen. En dat vindt hij recht gelijk. En waarom vinden wij dat gewoon allochtone jongeren moeten uit het land zoals Mauro en voetballers niet? Dan dat heeft, heeft voetballen uh, soms meer rechten. Nou, in mijn, in mijn ogen niet, zeg ik heel duidelijk uh, letterbiker. 0811-21. handel in voetballertjes maakt de sport kapot. 0811 En u kunt ook nog blijven twitteren. Hashtag WNL gebruiken of hashtag uh, Eerdmans. Niels Bruinsma uit Hoorn. Goedemiddag, Niels Bransma. Hallo. Ik had al eerder gehoord van anderen ook over de satellietclubs... wat bijvoorbeeld Ajax bijvoorbeeld met, met Cape Town heeft. Uh, dat is toch ook een goede manier om voetballers uh, daar ook op te leiden... dat ook de omgeving er iets van heeft. Ja, maar, maar het wordt een beetje slecht, Niels. We gaan even jou uh, onderbreken. Uh, Jasper Koppens uit Den Bosch. Ook. Ja, goedenavond, uh, Joost. Ja, goedenavond, Jasper. Goedenavond. Ik ben het uh, niet eens met je stelling... Kijk. Omdat uh, in mijn optiek het probleem zit in de selectie. En dus de selectie die nu plaatsvindt, Europees gezien, versus uh, internationaal. Maar die op elk amateurniveau ook plaatsvindt. Daar worden ook jeugdspelers uit hun vertrouwde omgeving gehaald. Ja. En uh, in mijn optiek hoort dat bij een uh, sportprestatiesport. Um, en uh, natuurlijk is het zo dat als er minderjarige kinderen zijn... dat je er altijd voorzichtig mee moet zijn. Maar ja, ik denk dat een hele hoop amateurclubs in dat geval ook uh, nou ja boter op een hoofd hebben ja je zegt daar komen ze op dezelfde leeftijd binnen maar dan wordt ze niet van huis en haar weggesleept natuurlijk hè uh, nou ja goed uh, in ieder geval waarschijnlijk niet van huis uh, van haar kun je over twijfelen uh, maar ik denk dus dat het een veel uh, probleem is okay. en dat het probleem zich met name richt op prestatiesport oké okay, Jasper dank dank voor het inbellen zeer goed uh, even kijken hoor want al veel eerder belde uh, Jacob Geert uit Delft Christus, ja... Uh, nou, heel interessant dat je ook Heng Spaan uh, in de uitzending hebt. Ja, uh, de, de, de maffia zit hem niet zozeer in de, in de, in de, in de, um, de voetbalmakelarij ook wel. Maar uh, ja, ook in het onrecht van de wereld. En dat klinkt misschien linkser dan dat ik het bedoel. Want ik, ik draai de stelling in zekere zin een beetje om. Voor ons geen probleem Doordat de, doordat de wereld grotendeels kapot gemaakt is... worden jongetjes eveneens grotendeels in de val gelokt. Hey, want niet zelden komen uh, jongens... Uh, Kandidaatsterretjes komen uit de derde wereld, waar uh, ja, veel overbevolking is en ja. waar de, de werkperspectieven nogal uitzichtloos zijn. Het een, een van de weinige talenten die ze hebben kunnen ontwikkelen, zeer begrijpelijk, is het voetballen. Eh, wat, wat voor meisjes dan geldt. Die dan dromen eh, van een, een, een, een carrière als een ster, als zangeres... Of, of op de stage, of als showmodel. En ja, het is natuurlijk, als ik eventjes tot de jongetjes terugkeer... Ja. is de kans natuurlijk heel erg klein... dat ze daadwerkelijk tot een ster uitgroeien. Nee, maar precies. Maar Jacob, je punt is... er worden busladingen van zeg maar 20 kinderen worden binnengehaald... waarvan ze denken, nou, er zal er wel eentje kunnen voetballen. He, de kans van 1 op 20, oké. Okay, da da daar worden dan 19 kindertjes voor opgeofferd. Zo, zo schijnen de spelers. Ja, dat vind ik heel, uh, heel, heel, heel hard. En, en, en bovendien, ja, ik, ik, ik heb het niet erg met, met uh, uh, veel te jonge kinderen uh, met, met zoveel verantwoordelijkheid ja. uh, op zadelen. Dus ik heb daar een, een, een hele wrange uh, smaak bij. Okay. En, uh, Jacob. Ja. Dat nou kwijt. Punten, dat ben je kwijt. Dat is geland hier bij Avondspit 0800 Wat vindt u? Handel in voetballetjes maakt de sport kapot. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Uh, Jezri Lemmert die zegt Eerdmans, de beloningen van de spelers zijn ook niet meer in proportie. Toky, het probleem zit in de centen. Eerlijk twee maal drie kwartier rennen en miljoenen per seizoen. En Barend Beer zegt Henk Spaan koud hè? Ja, zo is het ook nog eens een keer. Dat weten we ook nog te reden. Michiel de Groes uit Akrum, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik wilde graag reageren op de stelling. Uh, eigenlijk ligt het antwoord ligt al een beetje besloten in de vraag. Want uh, ja, het gaat om handel. En uh, handel, daar zijn de commerciële belangen natuurlijk uh, bij, uh, bij gediend. En uh, ja, maar je, moet we... vraag, ja, je moet jezelf de vraag stellen als een spelersmakelaar er nou niet aan zou verdienen. Dan zou hij het niet doen. Dus waarom kunt... doe je het? Tuurlijk, nou, maar je niet. kunt ook normaal verdienen. Hè, zonder dat je dat ten koste moet laten gaan van een kind van acht. Dan laat ik het anders zeggen. Het is dus nooit in het belang van de club. Het is in het belang van de portemonnee, van de maken. Ja, maar daar gaan we nu een einde aan maken, Dat is wat we gaan doen. Ja, daarom zeg ik ook, ben er ook absoluut tegen, want het is nooit in het belang van het voetbal. Je kan beter je eigen spelers opleiden. Ja, precies. En, en, en handel, ja, die is er om, om geld aan te verdienen. En dat kan nooit in het belang zijn van, van de sport ja, op zich. Zijn we het met elkaar eens, Michiel? Dank je wel. Heel goed. En Remco Daalder uit Vreeland, wat vind je? Ja, goedenavond. Hallo. Uh, nou ja, ik, uh, een beetje aansluitend met de uh, vorige spreker. Uh, het, is zo van, uh, het begint aan de bovenkant. Ik denk dat zolang het, uh, de voetballers op deze manier betaald worden, topvoetballers, dat er inderdaad die handel altijd zal blijven bestaan. En ook in een bedrijf zal je, als je wat wilt veranderen, zal je van bovenaf moeten beginnen en dan druppelt het vanzelf naar onder. Ja. En, en dan zal de je... handel vanzelf Weg hebben, denk ik. Hey, en Remco, denk je dat het invloed heeft nu de maatregelen die zijn afgekondigd door Europa op het voetbal, de kwaliteit ervan? Verwacht je dat het er gewoon minder gaat worden of, of heeft dat er niks mee te maken? Ik denk dat het er weinig mee te maken heeft. Ik denk dat we, kijk, het, alles heeft met elkaar te maken Europees gezien, zeg maar het voetbal, hoe dat nu wordt beleden, hoe dat nu wordt gezien, dat, dat, dat zal zo blijven. Ik denk alleen dat je Europees gezien ook afspraken met elkaar moet gaan maken. En dat moet je van bovenaf beginnen. En ik denk ook dat UEFA en FIFA van bovenaf daar uh, mee moeten gaan beginnen. Ja. En een bladder bijvoorbeeld, ja, uh, als het lang niet blijft zitten zal er weinig gebeuren. Oké okay, Remco, dus, ja, bovenaan dat beginnen, inderdaad. dat laat je duidelijk weten. Handel in voetballetjes maakt voetbal kapot. Frits van Dijk. Goeiedag, meneer weer uh, ja, ja, Er wordt hard gereden vanavond, Ja. Wat zegt u? Er wordt hard gereden ja. in deze uitzending. Ja, ja. Ga, aan het geluid ja, klopt, horen. Maar, uh, kijk, ik ben het uh, gedeeltelijk wel mee eens, alleen het is niet meer uit te bannen, denk ik. Uh, of, de, of de clubs die moeten op een gegeven moment in financiële nood komen, moeten gewoon eigen jeugdverpleiding doen. Maar ik zie het ook bij, bij hoofdklassen en topklassen die uit de regio, bij de hele kleine clubs, de, de talentvolle spelertjes weghalen. Die dan uh, niet in een top, niet in een, uh, een selectieteam komen en dan na twee jaar weer gefrustreerd ja. terugkomen. Dat is dan wel een, op kleiner, kleinere schaal. en Ja, betaalde maar triest, triest genoeg. ja. Triet, is genoeg. Ja. En uh, je krijgt krijg een hoop gefrustreerde jongens en, en ouders, denk ik ook. Dus, Oké. Okay. Dus, goed. Frits, Goedzo. Thanks voor je praktijkervaring. Heel goed. Uh, Wouter Barens uit Amsterdam. Ja, ja hallo. Hey, uh, ja, waar, waar ik op reageer is, ik denk, het is een volledig vrije markthandel geworden. En eigenlijk is dat ontstaan. Vroeger was dat helemaal niet zo. Omdat er uh, ja, was gewoon een regel dat je als uh, club mocht je maar. Uh, ja, één of twee of drie misschien buitenlanders uh, opstellen. En uh, ja, vervolgens was het zo dat... Uh, ja, dat werd allemaal een beetje beperkt. Maar sinds dat het vrijgegeven is... en dat, dat heeft gewoon te maken met de regels van de Europese Unie... vrije handel die op mocht treden. Ja, toen werd het helemaal vrijgegeven. Dus... En vervolgens zag je dat... Uh, ja, dus ze kochten maar aan, tweede elftal. Het was gewoon investering, wat uh, ja, kapitaal. Ja, het zogenaamde naad, Bosman-arresten. En, en ja. manier, uh, ja. Ja. Ja. Hey, Wouter, ja. dat, dat klopt, de EU. Nu draait dezelfde EU het weer terug. Dus dat kunnen we dan als een compliment uh, zien aan, aan de, de vrienden en vriendinnen van, de Europese, van het Europese parlement. Wout, uh, Wouter, zeer bedankt voor, voor het inbellen. Uh, de laatste beller alweer, Henny Beekwilder. Hallo, Hennie Beek spreken. Nou, ja. ik, eh, ik ben het er eh, eigenlijk ook niet mee eens. Je moet niet eh, met kinderen voetballen. Eh, de jonge ja. kinderen onder contract zetten. Maar dat gebeurt niet alleen bij het voetballen. Ik denk dat het bij alle sporten, en zeker bij de grote sporten geldt. Kijk maar eens hoe de afgelopen periode, NEC, NSF, de gelden ja. weer verdeeld heeft. Over alle grote sportbonden. Degenen die de ja. meeste medailles halen, krijgen ook het uh, meeste geld. En, en, en daarmee ja. ben je al... Bezig om Citraling. hele jonge kinderen al heel snel ja. in een bepaalde richting te duwen. Henny, bedankt voor je laatste commentaar hier uh, bij Avondspits van WNL. Want er zijn er doorheen, uh, luisteraars. Het is alweer bijna zeven uur. U hoorde Henk Spaan en vele anderen over de stelling... handel in voetballetjes maakt de sport kapot. Uh, morgen is WNL uiteraard weer terug. Zelfde tijd, zelde zender. Andere presentator, namelijk Cameron Oela, neemt het van mij over voor deze keer. Uh, hij zit normaal in de nacht bij nog steeds wakker Nederland en alweer wakker Nederland. Maandag ben ik weer terug. Tot dan.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 Generations van Dansgroep Amsterdam. Drie generaties dansmakers in één voorstelling. Christina de Châtel, Michael Schumacher, William Collins. Reserveer nu. Dansgroep Amsterdam.nl Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Dit is Radio 1.